Dit avontuur van Suske en Wiske brengt ons in een afgelegen rijk ergens in Japan. Het is door woeste bergen gescheiden van het moderne Japan en de bewoners leven er nog naar middeleeuwse tradities. De heersende vorst van het land en zijn vrouw zijn onlangs overleden en hun dochter, prinses Xolofli, wacht op een teken om de troon te bestijgen. Haar adviseur is de sterrenwiggelaar Komikio. Ze weet niet dat ze ook vijanden heeft die het gemunt hebben op de troon. Door toedoen van één van die vijanden... raken Suske, Wiske, Joram en vooral Lambiek... verzeild in een heel spannend avontuur. Het begon zo. Wiske, ik heb geen thee meer en straks komen Lambiek en Joram. Loop eens vlug naar de winkel en koop een pakje thee... een half pond koekjes en een fles melk. Je mag voor jezelf een stuk chocolade kopen. Goed, tante. Ik zal proberen niks te vergeten. Wiske komt even later met de boodschappen terug... En ziet Suske buiten voor het huis zitten met een boek. Ze gaat bij hem zitten. Kijk, een boek over Japan. Dat moet een prachtig land zijn. Daar zou ik wel eens heen willen. Het is anders niet naast de deur hoor. Nee man, daar komen we nooit veel te ver. Wiske moest dus weten wat zich een paar weken daarvoor had afgespeeld in Japan. Of beter gezegd, in het afgelegen rijk van prinses Sholovli, waar ik al over vertelde. Betreffen de prinses aan in gesprek met Kumikio, haar trouwe dienaar en sterrenwiggelaar. Edele Wichelaar, hebt u in de sterren gelezen wanneer ik de troon mag beklimmen? Inderdaad, edelgeboren prinses. Maar al heerst er onrust, toch zult u de troon pas bestijgen nadat het beeld van de goede geest Butagazaki zal hebben gesproken. Dan ga ik dadelijk het beeld raadplegen. Even later in de tempel. O oh, verheven Butagasaki, wanneer mag ik de troon bestijgen en weer orde doen heersen? Waarom spreekt u niet, verheven Butagasaki? Het is dringend, niemand regeert het land. Roversbenden zwerven door het land en duistere machten loeren op de troon. Probeer het zelf maar eens. Een stenen beeld praat niet. De prinses is verdrietig. Ze bezoekt het graf van haar vader, maar ook een graf zwijgt alleen maar. Dan besluit ze hardop om niet langer te wachten en de troon te bestijgen. Haar woorden worden gehoord door een zeer verdachte figuur in een zwarte kimono en een gezicht dat aan het oog onttrokken wordt door een groot Japans hoofddeksel. Dat wordt gevaarlijk. Het beeld van Butagazaki moet spreken. De duistere figuur verdwijnt in een hoek van de tuin in een luik. Dat leidt naar een onderaardse schuilplaats. Daar zoekt hij in duistere boeken naar een toverformule. Ik moet een stem hebben. Een stem waarmee ik het beeld kan doen spreken. Eindelijk, ik heb het. Een toverdrank die iemands stem kan roven. Een stem die mij zal gehoorzamen. Maar van wie zal ik de stem roven? Het mag niemand uit mijn land zijn. Het moet een vreemdeling zijn, maar wie? Ik zal het lot laten beslissen. Deze thee met de toverdrank besprenkelen, laat het drogen en in een pakje naar Europa zenden. Hij die van deze thee drinkt verliest zijn stem en die stem zal naar mij toekomen. De geheimzinnige thee belandde zojuist in de boodschappentas van Wiske. Kijk, Japanse thee. Kom de tafel dekken, Wiske. Ze kunnen elk moment hier zijn. Wiske, Lambiek en Jerom zijn er al, hoor. In orde, zus. De thee is opgeschonken. Ha, een kop thee. Puh, dat zal me goed doen, zeg. Niet zo vleug. Je moet nog trekken. Zo, ik zal eens inschenken. De thee zal nu wel sterk genoeg zijn. Lambiek is de ongelukkige die als eerste van de betoverde thee drinkt. Ah! Is me dat schrikken? Wat is er gebeurd? Er komen opeens allemaal luchtbellen uit Lambiek's mond, tante. Ik bronk van die thee. Het is alsof mijn, mijn, mijn stem mij verlaat. Kan niet meer praten. Stem van Bik, ribbedebie. Afblijven van die thee. Ik bel dadelijk de dokter. Kijk, luchtbellen met trillingen. En klanktekens erin. Let op, ze draaien in elkaar en vormen een grote luchtbel. Wat gaat dat worden? Net een luidsprekertje. Raar geval, zegt wat. Wat zien jullie toch wel zeker? Of horen jullie niet goed? Ik ben de stem van Lambiek. Lambiek is mij kwijt. Want ik vertrek nu naar Japan. In hemels naam, laat hem niet gaan. Jasje uit. Jerommeke stem even pakken. Maar Jeromme slaagt daar niet in. Lambiek stem zweeft hoog in de lucht richting Japan. Inmiddels is de dokter gearriveerd in het huis van tante Sidonia. Hij onderzoekt Lambik en ook de Japanse thee. In de thee ontdekt de dokter de vreemde kruiden van de stemmerover. Helaas kan de dokter ook niets aan de situatie doen. Lambiek is diep verdrietig en houdt het na een paar dagen niet meer uit. Hij laat een briefje achter voor zijn vrienden en vertrekt naar Japan om zijn stem te zoeken. Natuurlijk zijn onze vrienden erg bezorgd en ze besluiten Lambiek achterna te reizen. Lambiek heeft echter een flinke voorsprong. Aangekomen in Tokio komt hij in contact met een stokoude man. Deze vertelt hem over het middeleeuwse Rijk dat ergens achter de woeste bergen moet liggen. De oude man denkt dat de betoverde thee daar wel eens vandaan gekomen zou kunnen zijn. Maar hij waarschuwt Lambiek dat er nog nooit iemand is teruggekomen van het onbekende Rijk. Lambiek moet en zal zijn spreekstem terugvinden en gaat op weg. Je begrijpt dat we Lambiek zelf nu niet kunnen horen, nu hij zijn stem kwijt is, maar wel zijn stem die los van hem zweeft en op weg is naar de stem erover. Als je al jaren in een keelvolte woont, doet zo'n je wel goed. Maar mooie liedjes duren niet lang. Ik begin al te dalen. Ja, De stem. Eindelijk kan ik het beeld van Butagazaki laten spreken. Welkom, stem. Wie is de westerling die u verloor? Oh, een zwaar geval. Een Vlaming met de naam Lambik. Lambik, dat is Lamo Piku in onze taal. Die zal zich erbij neer moeten leggen dat je in mijn macht bent. Ja, Bachjan, dan kan jij de Vlamingen niet. Je kunt ze alles afpakken, maar kom niet aan hun stem. Wer dat Lambik hier één deze dagen herrie komt Ah, dat was. Hij zou hier niet eens aankomen. Waar ja, kan jij Lambik nog niet? Terwijl de stemmenrover ruzie maakt met de stem van Lambiek... is Lambiek inderdaad aangekomen in het afgelegen land. Hij wordt door een roversbende overvallen, maar die strijd wint Lambiek. Op een buitgemaakt paard rijdt hij verder. Inmiddels sluipt in het paleis van prinses Jolofli de geheimzinnige stemmenrover met Lambieks stem naar het beeld van Butagazaki. Zeg eens, makker. Ik ben u wel betoverd. en moet u gehoorzamen... Maar wat bent u eigenlijk van plan? Ik ga je in het beeld verbergen. En als prinses Xolofleek komt, moet jij zeggen dat zij de troon mag bestijgen als zij het geheim van de talisman der Shings verklaart. Talisman der Shings? Wat is dat voor iets? Dat is nu juist wat ik niet weet. Maar hij geeft grote macht aan wie hem bezit. Als ik de talisman kan bemachtigen, kan ik de prinses van de troon stoten en zelf het bewind in handen nemen. Ja, ja, maar ik ben het er niet mee eens. Maakt niet uit. Je moet mij gehoorzamen. Pas op, daar komt de prinses. O, oh, verheven, Butagasaki. Wanneer mag ik nu eindelijk de troon bestijgen? Ja, prinsesje, dat weet ik ook niet, hoor. Oh, Honorabele Butagazaki, u spreekt. Is het uur dan gekomen? Oh, een minuutje, kind. Ik uh, spreek nu wel, maar ik kan nog niet zeggen. Kom over een paar dagen maar terug. Nauwelijks is de prinses hoopvol vertrokken... ...of de geheimzinnige erover opent het beeld en pakt Lambiek's stem. Ezel, waarom heb je niet over de talisman gesproken? Dat zit zo. Je bent een knoeier. De tovenarij is maar half werk. Ik kan eenvoudigweg niets onrechtvaardig zeggen. Zou ik een fout gemaakt hebben. Terug naar het laboratorium. Terwijl de stemmerover een manier zoekt om Lambiek stem wat gehoorzamer te maken, doodt Lambiek zelf nog altijd rond. Weer stuit hij op een roversbende. Ditmaal zijn het rovers die de prinses en haar gevolg willen aanvallen. Lambiek hoort dat en steekt een stokje, nou ja, een flinke sabel voor hun snode plannen. De prinses is zeer geroerd door Lambiek's dappere optreden en ze heeft met hem te doen, omdat hij niet meer kan spreken. Arme man, u zult mijn gast zijn totdat u uw stem hebt teruggevonden. Maar ik twijfel er sterk aan, want in mijn land wordt geen toverij meer beoefend. Hoe fout gezien. De stemmerover leest in zijn toverboeken en... Hier staat het zwart op wit. De gestolen stem zal slechts gehoorzamen als men ook de stem van het geweten van de eigenaar bezit. Stem, spreek. Waar is de man van wie ik je stal? Van Lambiek zult u nog spoediger last hebben dan u droomt. Ik ken hem. En als ik zeg last, dan zeg ik weinig. Ah, we zullen zien. Ik brouw en tover ...waarmee ik zijn stem van het geweten buit maak zodra hij aankomt. Inmiddels wordt Lambiek op het paleis ontvangen... Hij is zo moe van de reis en de gevechten met de rovers, dat hij al gauw in slaap sukkelt. Daar maakt de stemmerover gebruik van en zet een bekertje met toverdrank naast hem neer. Als Lambiek wakker wordt, drinkt hij de toverdrank op, maar er gebeurt niets. Ah, ik heb zeker weer een fout begaan. Opnieuw studeren. Ik heb het altijd gezegd. Je bent een knoeier. De stemrover denkt nu dat hij lambiek moet doden om de stem van zijn geweten te bemachtigen. Maar hij had het fout gelezen in zijn toverboek. Bij nadere bestudering staat er dat de eigenaar van de stem van het geweten die stem vrijwillig af moet staan. Maar dat mag wel met list en bedrog gebeuren. Ah, met list. Dat zal met die sukkel van een lamoe niet moeilijk zijn. Dat is mogelijk, maar pas op. Eén duizend dagen staan zijn vriend hier. Lambiek raadpleegt, totaal onkundig van het feit dat de rover van zijn stem zo dichtbij is, de sterrenwiggelaar Comicio. Honorabele vriend, uw geval is hopeloos. Maar kom vannacht terug. Ik zal de sterrenraad plegen. Die nacht... O lieve hemel, Lamu Picou, er wacht u een grote verrassing... In de sterren staat geschreven dat u uw stem zult terugvinden zodra u een machtige landheer zult zijn. De sterren zeggen dat u in het geheim een man met een zwarte kimono zult ontmoeten, die u blindelings moet gehoorzamen en die van u een landheer zal maken. We weten dat Lambiek ijdel is. Het verhaal staat hem dus wel aan eigenlijk. Dan verschijnt de prinses ten tonelen. Lamubiku, men bericht mij dat vier planken de grens overschreden hebben. Het zijn je vrienden. Neem een paard en rijd hen vlug tegemoet. Dat wil Lambiek wel, en hij loopt dan ook meteen naar de stal. Daar ontmoet hij de stem erover. Die belooft Lambiek landheer te maken. Bovendien zegt hij dat Lambiek in het paleis moet achterblijven en hij gaat zelf Suske, Wiske, Jeroom en Tante Sidonia tegemoet. Onderweg trommelt hij zijn trawanten op om de vier te beletten Lambiek te vinden. Maar dan kennen ze de kracht van een Jeroom nog niet. Die rekent in een daverend gevecht met de ongure types af. Ze vervolgen hun weg. Inmiddels in het paleis... Psst, Lamo Biko... Niemand mag ons horen. Schrik bij de stem van uw geweten en ik maak van u de machtigste landheer van het hele rijk. Omdat we Lambiek niet kunnen horen, vertel ik de afloop even van dit onderhoud. Lambiek twijfelt, maar hij zwicht slotte voor de mooie beloftes. Als hij de toverdrank vrijwillig drinkt, begrijpt hij plotseling alles want de stem van zijn geweten verlaat hem op dezelfde manier als zijn spreekstem. Lambiek begrijpt dat de zwarte kimono-figuur de stemmerover is. Deze pakt een groot zwaard om Lambiek te doden. Maar de stem van het geweten komt tussen beiden met de mededeling Lambiek dood, stem dood. Daarom brengt de stemmerover Lambiek naar een bouwvallige toren en laat hem daar opsluiten en bewaken. Daar hoort de stemmerover dat Suske, Wiske, Jerom en tante Sidonia ontsnapt zijn aan de boeven en nog vrij rondlopen op zoek naar Lambiek. Juist als ze de weg naar het paleis vinden, proberen de trawanten van de stemmerover hen opnieuw tegen te houden. Terwijl Jerom hen bezighoudt, bereiken Suske, Wiske en tante Sidonia het paleis en worden door de prinses ontvangen. Komikio, laat mijn lijfvacht uitdrukken om je rom te helpen en waarschuw Lamubiku dat zijn vrienden zijn aangekomen. Edele meesteres, ik zal eerst de honorabele sterren moeten raadplegen. Voer dadelijk mijn bevelen uit. Komikio verlaat voor ongelijk het gezelschap. Als hij niet terugkomt en ook Lambiek verdwenen blijkt te zijn gaan de dienaren van de prinses hen zoeken. Komikio wordt gevonden met een pijl in zijn rug. Door zijn dikke kleding is hij niet gewond, maar van schrik flauw gevallen. Als hij weer bijgekomen is, vertelt hij... Een boze geest in zwarte kimono schoot op mij toen ik van hem wegvluchtte. Hij brulde me toe dat mijn honorabele meesteres het beeld van Butagazaki moet gehoorzamen, want dat anders zware rampen het rijk zouden teisteren. Dan hebt u geen soldaten naar Jerom gestuurd? Hemel, dan is hij te beklagen. Rovers beklagen. Jerom, daar ben je. Het is hier niet pluis, Jerom. Lambiek is ook al verdwenen. Eerst stem, dan biek. Schiet niets van over. Kalmte vrienden, morgen zal ik Butagazaki om een raad vragen. Zijn wijze woorden zullen deze geheimzinnige gebeurtenissen ophelderen. Die nacht sluipt de over door het paleis om de stemmen van Lambiek in het beeld van Butagazaki te verstoppen. De spreekstem en de stem van het geweten. He, eindelijk alles wat ik nodig heb. Leg het nu zo aan dat de prinses mij de talisman geeft, begrepen? De volgende dag vergezellen onze vrienden prinses Xolofli naar de tempel. Daar gebeurt wat wij al vermoeden. De stem van Lambiek vraagt de prinses vanuit het beeld van Gazaki om de talisman van de Shinx. Onze vrienden vertrouwen het zaakje niet... En als plotseling de figuur in de zwarte kimono, die wij kennen als de stemmerover, achter hen staat en dreigende taal uitslaat, probeert Jeroom hem te pakken. Maar helaas, dat lukt niet. Wiske, er gebeuren hier zonderlinge dingen. Ik heb de indruk dat alles om die talisman draait. Misschien, zuske, maar dat beeld van Buter Gasaki, nou, voor mij ligt het mysterie daar. Het kon niet uitblijven. Suske en Wiske gaan samen op onderzoek uit bij het beeld van Butegazaki. Vooruit, Suske. We moeten weten wat er in dit beeld verborgen is. Suske en Wiske hebben niet in de gaten dat de stemmerover zachtjes naderbij sluipt met een zwaard in de hand. Net als Suske de veer gevonden heeft, waardoor het beeld open kan, wil de stemmerover toeslaan. Hij verdwijnt met zwaard en al in het voetstuk van het beeld. We hebben hem gevangen. Doe het beeld eens open, Suske. Ik sla hem knock-out. Precies zo, Knots. Wat heb ik gezegd? Kom, zuiverste geweten van west -Europa. Wij knijpen er tussenuit. Dat is de stem van Lambiek. Vooruit. achteraan, Suske, Nog voor we die kerel ontmaskeren. De stemmer komt weer bij en weet Suske en Wiske te vangen, vast te binden en in het water te gooien. Maar ze verdrinken niet. Ze komen weer boven drijven en komen aan land vlak bij een bouwvallige toren. Welvallige toren! Waar zouden we hier zijn? Wiske, je bent toch niet van plan om in die toren te gaan snuffelen? Natuurlijk wel! Suske en Wiske ontdekken dat de toren de schuilplaats is van de roversbende die ze al eerder zijn tegengekomen. Maar ze moeten zich in een kist verbergen om niet door de rovers gepakt te worden. Eén van de rovers doet de kist op slot. In het paleis worden Suske en Wiske de volgende dag gemist. Alle oh, onderzoeken met te vergeefs. Misschien kan mijn weggelaar iets in de sterren lezen. Comikio leest in de sterren... dat Sidonia en Jerom Suske en Wiske levend zullen vinden in een oude toren bij het meer. Sidonia en Jerom vertrekken snel... maar even voordat ze de toren vinden... komt de stemmerover daaraan. Hij zet een val voor Jerom: Een bak beton waar Jeroem invalt. Sidonia wordt aangevallen door de handlangers van de stemmerover... die haar vastbinden... Toevallig naast de kist met Suske en Wiske erin. Het lukt Sidonia de kist open te maken. Suske en Wiske stappen eruit en ze gaan nu met z'n drieën op zoek naar Jerom en Lambiek. Maar het duurt niet lang of ze zitten in de val. Dan toont Jerom zijn buitengewone kracht en bevrijdt zichzelf uit het blok beton. Dan is het afrekenen met de rovers een koud kunstje. Haastig varen Suske en Wiske, Sidonia en Jeroen daarna terug naar het paleis om de stemmerover te beletten de talisman buiten te maken. Vanuit de toren ziet Ambiek machteloos toe hoe zijn vrienden uit het gezicht verdwijnen. Inmiddels in het paleis... Honorabele meesteres, offer de talisman deze nacht en de rust zal terugkeren. Dat doet de prinses... Maar net als de over het kistje met de talisman heeft gepakt en wil openen, verschijnt Jorom in de tempel en met hem Suske, Wiske en Sidonia. Alle donders, ze leven nog. Ik ben verloren. Inderdaad. Geef de talisman terug, zeg ons waar Lambiek is en geef zijn stem terug of ik laat Jorom op je los. Laat me door of ik vernietig de stemmen van Lambiek. Maar Jerom is veel sneller dan de stemmerover en hij jast hem dwars door het dak, zonder de talisman, maar met de stemmen. Buiten zien ze geen spoor meer van de stemmerover. Suske, de verdwijning van die stemmerover gaan wij eens onderzoeken, hè? Zeg, Wiske, als je nu denkt dat je dan als een hoopt. Hemel, ze is verdwenen. Wiske, Wiske... Bij toeval heeft Wiske de onderaards gang gevonden die leidt naar de schuilplaats van de stemmerover. Daar ontdekken ze niet de stemmerover zelf, maar wel het boek met de toverformules. Dat nemen ze mee en bestuderen het koortsachtig. Inmiddels legt de prinses aan Jerom en Sidonia de macht van de talisman uit. Iemand die deze talisman om zijn hals draagt zal vanaf dat moment nog honderd jaar leven. baat dat, als hij onze vriend Lambiek niet kan terugvinden? Het antwoord staat in de sterren. De prinses moet op het strand een kinkhoorn gaan zoeken die Lambiek zal redden. Maar de stemmerover heeft op het strand een bordje weggehaald waarop drijfzand stond. Lambiek ziet vanuit de toren de prinses het drijfzand naderen. Maar hij kan haar niet waarschuwen. Terwijl de prinses in het verraderlijke drijfzand wegzakt, vinden Suske en Wiske in het toverboek de formule om de stemmen van Lambiek uit de macht van de stemmerover te bevrijden. Nauwelijks hebben ze de formule uitgesproken of de stemmen ontsnappen uit de schuilplaats van de stemmerover en vliegen regelrecht naar de toren waar Lambiek opgesloten zit. Dan... Ik heb mijn stem terug! Prinses Solovie! Maak een lus in uw gordel en werp hem over een rots. Lambikoo, in de toren. U hebt uw spraak weer. De betovering is overwonnen. Dat geeft mij weer moed. Lambik weet uit de toren te ontsnappen en redt de prinses uit het drijfzand. Terwijl Lambik de roversbende uit de toren te lijf gaat, achtervolgt de stemmer over de prinses. Gelukkig zijn onze vrienden ter plaatse om de prinses in veiligheid te brengen. Terug naar het paleis. Mijn rovers zijn gevlucht. Hier zijn alle kansen verloren. Onze vrienden zijn dolblij Lambiek met stem weer te zien. Samen gaan ze terug naar het paleis. Honorabele prinses, het recht zegevierde. De talisman bleef in uw bezit. Lamu Biko heeft zijn stem terug en de rovers hebben het land verlaten. Komikio, u was in het paleis. Hoe weet je dat allemaal? Het stond in de sterren. Kun je dan ook zien wie de geheimzinnige stemmenrover is? Zeker. Ik zal u zelf zeggen waar hij is. Hij is gevlucht. Maar we zullen helaas nooit weten wie hij is. Dat, dat is, is niet waar. waar. Wij, Wij weten wie de stemmerover, de stemmerover is. Komikio is de stemmerover. Wij hadden al lang in de gaten dat zijn sterrenweggelarij bedrog was. En nu heeft hij zich verraden. Inderdaad. Hoe kon hij naar de sterren kijken met dit deksel op zijn telescoop? Allemaal leugens. Ik wil voor de rechtbank gedaagd worden... Ik zal. tijdverspilling. En met een welgemikte schop stuurt Jeroem Komikio regelrecht naar de sterren. Orde en rust keert terug in het rijk van Prinses Sjolofli, die de talisman schenkt aan Lambiek. Maar die is eigenlijk nog blijer met het feit dat hij zijn stem weer terug heeft.